Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet miljard euro extra uit voor stimuleringsmaatregelen... in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat heeft minister Wiebes afgesproken met belangenorganisaties... burgemeesters in het gebied en de provincie. Eerder beloofde het kabinet al 200 miljoen te storten in een speciaal fonds. Daar komt dit miljard nog bij. Een deel van het geld wordt gebruikt voor de versterking van woningen. Minister Wiebes denkt wel dat er minder huizen versterkt hoeven te worden nu de gaskraan in Groningen op termijn helemaal dichtgaat. De NAM vergoedt de waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied per direct. Het bedrijf legt zich neer bij een uitspraak van het gerechtshof begin dit jaar. Eigenlijk wilde de NAM pas betalen bij de verkoop van een woning... omdat dan echt duidelijk zou zijn hoe groot de waardedaling is. Maar het hof was het daar niet mee eens... en zei dat er ook al wel eerder een schatting van de waardedaling kan worden gemaakt. De NAM wil nu in overleg met betrokken partijen en het ministerie om te onderzoeken hoe snel er een compensatieregeling kan komen. Bij een brand in een zorginstelling voor lichamelijk gehandicapten in Gorkum... is een bewoner om het leven gekomen. Het is de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer had de korte, maar felle brand vrij snel onder controle. De zorginstelling is wel ontruimd. Webwinkels betalen niet altijd de kosten van geretourneerde producten terug... Daarmee overtreden ze de wet. De verschuldigde bedragen worden door bijna een kwart van de online winkels te laat, onvolledig of helemaal niet betaald. Dat zegt de Consumentenbond na onderzoek. Winkels moeten volgens de wet binnen twee weken het volledige aankoopbedrag inclusief bezorgkosten terugbetalen. Volgens de bond zeggen sommige winkels ten onrechte dat een artikel niet mag worden teruggestuurd omdat het zo scherp was geprijsd.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 En daar zijn we dan hè, met de Vinyljaren. Wel gezellig. Ants ook intussen. Goedemiddag. Ja, ja, ik leuk. ben uh, aan de andere kant gaan zitten. Nu. Ja, ik ook. En dan heb ik even een makkelijke stoel. Dat is wel even handig. Lekker rustig onderuit <laughs> zitten en zo. Oké, okay, uh, de Vinyljaren. Vandaag twee albums. Want we uh, kwamen er steeds achter dat drie toch wel een beetje veel was. En uh, waardoor we dat dan weer gewoon niet alles konden draaien. Nou we ook niet aan. Alles te draaien natuurlijk, maar vandaag doen we dat dus lekker gewoon wel. Twee albums, zei ik al, uh, The Kings. Uh, afgelopen zaterdag was het uh, Record Store Day. En uh, dat is natuurlijk het feestje in de platenzaak. En uh, nou, even, even kijken natuurlijk. En toen scoorde ik dit album, uh, weliswaar een tweedehands. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is wel leuk om dat eventjes uh, uh, te hebben. De Kings dus, het beentje uit de jaren zestig uh, met Ray Davis, Dave Davis, uh, Mick Avery en Peter Quaife. Dat waren de leden, of, oorspronkelijke leden van uh, dit groepje. Uh, het album heet uh, The Well Respected Kings. Nou, en uh, daar staan dus echt uh, de hits op. Hè? De, de hits uit hun allereerste periode. Ik noem u wel Respected Man, Tired of Waiting for You, You Really Got Me, All Day and All of the Night, Set Me Free, Till the End of the Day, en nog veel meer. Nou, die gaan we dus uh, allemaal zo'n beetje horen de komende, de komende twee uur. Afgewisseld met een, een Nederlandstalig album van een van de, ja, de bands uit de Nederlandse uh, uh, opleving uit de jaren tachtig. Namelijk het goede doel tegenhanger in de tijd van Doe maar. Uh, te, Samen met Doe maar, toch wel de aanvoerders in dit hele verhaal. En van hem, van dit groepje, heb ik hier het album uh, België. Nou, oké, okay, dan bent u even op de hoogte. Wat we de komende twee uur gaan doen. Kings en het goede doel. Dat is hem. We beginnen met de Kings. En we beginnen ook gelijk met die grote hit die uh, we allemaal kennen. Namelijk de well-respected man. Hier zijn ze, de Kings. nog niks... Ja, daar moeten we er even in komen, dames en heren. Zo gaat het, zo gaat het meestal. Moet er even in komen. Maar goed, hier komt hij dan echt. Als de trenaaltjes is. En, ja hoor, daar komt hij. En wel respectend. Cause he gets up in the morning And he goes to work at night. And he comes back home at 5.30 Gets the same train every time Cause his world is built on punctuality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 Ja, nog wel uit de tijd van de korte liedjes. zou ik wel zeggen. <laughs> Niet te lang. Oh, even. Pas op. Zo, so, de Kings dus. Uh, ik zei het al, uh, het beentje bestond uit Ray Davis. De man die uh, uh, vooral verantwoordelijk is voor de... Uh, de meeste liedjes die de band speelde, die schreef bijna alles. Uh, daar verder zijn broer Dave Davis. En daarnaast ook nog Mick Avery. En uh, drummer Peter Quaife. En uh, nou ja, de band begon natuurlijk al uh, heel vroeg. In de jaren zestig. En hun eerste grote hit was uh, eigenlijk die door uh, hardrockliefhebbers... wel een beetje beschouwd worden als de moeder van de hardrock... Namelijk nummer You Really Got Me. Maar die komt, uh, komt uh, beslist nog aan bod. Dat beloof ik u. Uh, Tumber wat u nu hoorde, dat was uh, al uit de tijd dat Ray Davis een beetje de hardrock verliet. En ook een beetje grappige, leukere... Uh, Teksten ging schrijven. Uh, het was de eerste van een hele lange serie. De Well-Respected Man. Daarna kwam ook nog de Dedicated Follower of Fashion. We kregen Dandy onder andere nog. Allemaal nummers met, uh, ja, waarin hij toch wat, uh, wat dingen blootlegde, zou ik maar zeggen. Nou, de Well-Respected Man. Ooit nog eens ook vertaald door Boudewijn de Groot, of nee, door Leonard Nijg. En opgenomen door Boudewijn de Groot als een zeer gerespecteerd man. Goed, oké, okay, nou, um, we gaan naar het goede doel. Uh, een band uit de jaren tachtig dus, zoals ik zei, toen de, of de opleving kwam van, uh, van, de, van de Nederlandstalige pop... Een tijdje in het slop gezeten had. Maar door mensen als toontje lagen, doe maar, het goede doel. Eh, bloem, kwam er weer eh, erg veel leven in deze. Eh, in deze, in deze muzieksoort uh, De band was een tegenhanger van Doema Doema was eigenlijk het peentje die een beetje op de reggae en ska tour was Met niet al te veel moeilijke instrumenten En bij het goede doel speelden de synthesizers een zeer belangrijke rol Hem, Henk Temming, die uh, deed de zang Was ook een van de schrijvers van alle hits Synthesizers, piano's, klavinet, klokkenspel en uh, buisklokken Dan hebben we Henk Wesbroek, natuurlijk de zang die speelde geen instrumenten. Wel eh, schrijver van veel van de hits. Sander van Herk deed eh, de gitaar. Eh, en de gitaar, synthesizers. Dan hebben we Ronald eh, Jongeneel. Synthesizers, piano's, fibrafoon en xylofoon. Verder deed ook nog mee Hans eh, Boosman. Ja, Boosman. Zo drie. die. deed de drums en de elektronische drums en de percussie. En dan hadden we ook nog Stefan Wienjes, die deed de basgitaar. Eh, zowel de fretloze als die met fretten, tenminste op dit album dan natuurlijk. Nou, we beginnen met uh, kant 1 van dit album, dat heet België. En die staat er ook op natuurlijk, maar daar beginnen we niet mee. We beginnen met een nummer, Half van mij, goede doel. When Dus. En, uh, een band die, uh, zoals ik al zei, uh, bestond origineel uit uh, Henk Westbroek, Hek Temming. En uh, er zijn nog veel meer uh, mensen actief geweest in, uh, in dit uh, gezelschapje. Uh, uh, want ze draaien op het ogenblik, uh, spelen ze ook weer, maar dan... Sorry hoor, even klooien met mijn hoofdtelefoon. Ah, gaat het weer helemaal fout natuurlijk, zo. Uh, ze draaien op dit moment ook weer, maar met een uh, hele uh, nieuwe uh, bezetting. Goed, uh, ze zijn actief geweest van 1979 tot 1991. En daarna uh, zijn ze 2001 tot 2007 ook nog een keer aan de gang geweest. En zijn dat nu nog steeds. Ze komen uit Utrecht. Dat ook nog uit Utrecht. Dat is ook wel lekker om dat te weten natuurlijk. En het is Nederlandstalige popmuziek. Nou, dat weten we natuurlijk ook. Um, grote hits die ze hadden, nou die komen, daar komen er een aantal van uh, voorbij op dit prachtige album dat heet uh, België. Nou, dat nummer komt straks. We gaan naar de Kings en de Kings gaan ons nu vragen, die vragen zich, uh, die vragen zich af, where have all the good times gone? Nou, dan gaan we dan nu horen, de Kings. Worry about a thing Open up and shout it out And never try to sing The Kings. Ze kwamen oorspronkelijk uit Muswell Hill, dat uh, is in het district van, uh, van Londen. En uh, ze, waren, ze zijn begonnen in 1964 en ze zijn actief gebleven tot 1996 aan toe. Aan, aan toe. En, um, nou ja, uh, even kijken... Um, de past members, of de, men de mensen uit het verleden... dat noemde ik al Ray Davis, Dave Davids, Peter Quaif en Mick Avery. Verder we hebben we ook nog deel van het bandje uitgemaakt: John Dalton, John Gosling, Andy Pyle, Gordon John Edwards... Ron Rodford, Ian Gibbons, Rob Henrit en Mark Haley. Nou, en dan krijg je een heleboel onzin van uh, dat pagina... En ze um, zijn dus, uh, dat zei ik al, uh, begonnen in Muswell Hill. Uh, dat is Noord-Londen, 1964 bij de brothers, bij de broers. Uh, de Ray en Dave Davis. En daar zijn uh, nog steeds. Uh, uh, Wordt nog steeds beschouwd als een van de meest belangrijke en uh, influential rockbands bands of the 1960s. Ik zei het al, veel, hardrocks, uh, veel hardrock mensen beschouwen ze als uh, de ja, godfathers van de hardrock. Omdat zij inderdaad uh, in 64 al vrij stevig begonnen. Waar uh, de rest nog allemaal een beetje op het wat zachtere werk zat. Goed, we gaan naar het goede doel. En het nummer, uh, de LP heet België. En er staat een hele leuke foto van het stel op. Eh, Nogmaals zeer jong gastjes. En als u niet gelooft dat we alles van echt van vinyl draaien... Nou, dan moet u gewoon even op de webcam gaan kijken. En dan zult u zien dat eh, mijn lieve Angela bezig is... steeds platen te scherp te zetten. En gewoon op de ouderwetse handmatige manier. Niks computer, gewoon met hand. Heerlijk. Volgende nummer van het Goede Doel heet Vriendschap. Stop Band het Nederland, zoals we dat al opgemerkt hebben, in 1979 werd opgericht door Temming en uh, Van Herk. Later dat jaar werd uh, Westbroek er door zijn jeugdvriend uh, Temming als zangert bijgehaald. En na verschillende verscheen, uh, bandwijzigingen uh, goed vertellen, verscheen in 1982 hun allereerste single in het, in het leven. Het nummer kwam niet verder dan een tipstatus, maar het gaf de band enige bekendheid. September van dat jaar, 1982 dus, uh, bereikte uh, uh, de single Gijzelaar de hitlijsten die net als het in het leven een plaats kreeg op hun debuutalbum België. En dat is het album wat wij hier dus in ons handen hebben. Van dit album kwamen verder de singles uh, België, Halve Mij en Vriendschap. dat vriendschap hoorde u net. Het album bereikte de eerste plaats in de album Top 100 en kreeg ook bovendien nog eens een keer een Platina-status. Het werd in 1982 het best verkochte hit uh, Nou ja, kom op. Het best verkochte debuutalbum ooit. Ook brachten Temming en Westbroek eind 1982 onder naam Henk Henk de single Sinterklaas. Wie kent hem niet uit? 83 bracht het goede doel, het album Tempo Dulu, Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het nu hierover. En uh, dat is al mooi genoeg. Goed, straks nog meer informatie over deze band. En we gaan door met The Kings. En uh, dit is ook weer een van die lekkere harde nummers uh, van deze gasten. Volgens mij de tweede single, als ik me niet vergis. Maar dat maakt hem me nog niet uit. Uh, het heet in ieder geval Till the End of the Day. The Kings. Baby, I feel good. From the moment I ride. Liedjes, dus je, je hebt niet veel tijd om andere dingen te doen, zoals dat dan heet. Goed, The Kings dus, en een band die heel lang actief geweest is, dus ook heel veel verschillende albums heeft uitgebracht en die natuurlijk ook wel uh, ja, uh, erg invloedrijk waren in die tijd en zelf ook natuurlijk door heel veel mensen beïnvloed werden, onder andere uit de pop, uit de rock en vooral ook een beetje uit de folkmuziek. Uh, uh, Ray Davis was een uh, hele leuke observator. En dat zei ik al. Behalve de eerste uh, rocksongs en liefdesliedjes. ging hij later ook uh, toch wel een aantal typische Engelse. Uh, onhebbelijkheden of hebbelijkheden, net hoe je het noemen wil. ging hij observeren. Dat bleek onder andere uit. Uh, The Well Respected Man. En nog uh, veel andere liedjes die toch een, niet een, een echt ik hou van jou blijf je trouw tekstje hadden. Maar gewoon toch uh, wat, wat, wat dieper gingen. Um... Uh, nou, de, de, de vroege werkjes die uh, van uh, de Kings bekend zijn... zijn natuurlijk dus albums als Face to Face. Het eerste album uit 1966. Something Else uit 1967. The Kings Are the Village Green Preservation Society uit 1968. Dan hadden ze ook een, een opera. Uh, die heette Arthur uit 1969. In navolging een beetje van de hoe... Uh, Lola vs. Powerman, 1970. Het album waar de grote hit Lola vanaf kwam. Dan uh, Muswell Hillbreeze uit 1971. En um, nou zo zijn ze nog een hele tijd uh, doorgegaan. Um, we gaan door naar het goede doel. En van uh, deze band het liedje wat we net al noemden als hun eerste single. Die geen hit werd, maar die... Uh, die toch wel uh, in ieder geval een klein beetje bekendheid kreeg en dat nummer dat heet in het leven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 een broodje! Dan ik ineens eens de geur weer van je lichaam. Zit in elke bar, ik ben niet ongelukkig, maar iets in de war. Want in elke vrouw herken ik jou. En bij elke vrouw denk ik nou. Zwijg over liefde en denk niet aan geld. Eén moment van geluk is alles wat telt. het Leven, de allereerste single van <coughs> het Goede Doel, 1982, is het jaar. Dus alweer 36 jaar geleden. En um, het liedje deed uh, niet zo erg veel, maar uh, de opvolgers deden des te meer. Dus de, en het nummer kwam gewoon dus terecht. Op het debuutalbum, 1983, bracht het Goede Doel, het album uh, Tempo Dulu uit. Dat uh, meer beschouwend en minder goed verkocht dan zijn voorganger. Maar wel de Gouden Status bereikte eenvoud. Werd nummer 5 in de Nationale Hitparade. En nummer 11 in de top 40. En de band eh, won in datzelfde jaar als Toontje Lager en Cherry een zilveren harp. Eind december 1984 kwam de Nederlandstalige kersthit eeuwige eh, kerst uit. En dit nummer werd net als alle andere nummers geschreven door Temming en Weesbroek. Het is ingezongen door eh, Annie Schilder. In hetzelfde jaar uit BZM getreden. En kinderen voor kinderen. En zij werden muzikaal begeleid door het Goede Doel. En het koor De Stem des Volks. Vanaf 1985 ging het Goede Doel door als trio. Het Goede Doel bestond nog uit Temming, Westbroek en Van Herk. En voor het maken van albums. En eh, de optreders werden vanaf dat moment muzikanten ingehuurd. En er werd veel mogelijk gebruik gemaakt... van dezelfde muzikanten als voorheen. Tweeënhalf tijd zit twee een... in jaar stilte... na tweeënhalf jaar stilte... stond de groep verscheen in 1986 het album... Mooi en onverslijdbaar. dat door de pers goed werd ontvangen. En op het album staan de nummers... Uh, ik dans, dus ik besta. Zwijgen en alles geprobeerd. En ook Nooduitgang staat op dit album met een gastoptreden van Huub van der Lubbe. En Huub van der Lubbe was dan weer de man van de dijk. Natuurlijk. De Kings. Gaan we verder. En het nummer wat wij nu draaien is nummer 4 van kant 1. En dat heet: Set me free. Oftewel: Laat me vrij. Let me free, little girl. You know you can do. is van die korte liedjes. Dan denk je, nou ik neem vandaag twee albums mee. Want daar hebben we wel genoeg aan. En dan zijn het allemaal korte liedjes. En dan, kom je, dan, kom je tijd, dan hou je tijd over. Misschien, maar nou, we zien het wel. Uh, we vullen het wel weer aan. We vinden wel een manier. We gaan door met het uh, goede doel. en uh, uh, Het goede doel, ja precies. Het album België. Hun debuutalbum dus uit 1982. En daarvan gaan wij nu een nummer draaien. Dat heet... Anders dan iedereen. En, uh, anders dan iedereen, of zo, wat zei, nou? wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Ja, anders dan iedereen, dat zei ik. <laughs> dat heb ik het toch goed gezegd? Goed, de uh, Kings gaan we weer naar hoe Dave Davies en Ray Davies, uh, de oprichters van het bandje, die zijn ook uh, altijd, uh, bijna altijd samengebleven. Eén uh, ding vermeldt de encyclopedie die niet, en dat is dat in de jaren zestig uh, er een kortstondige verwijdering was. Tussen de beide broers, waardoor Dave Davis even uit de Kings vandaan was. En een solo-singeltje opnam onder de titel The Death of a Clown. Ja, dat was, wordt ook wel eens gezien als een Kings nummer, maar dat is dus niet zo. Het is een nummer van, van, van Dave. Dus, en niet van de Kings. Ray Davis, lead vocals, rhythm guitar en Dave Davis. Lead guitar vocals deden, waren dus, door de, tijdens het bands bestaan, nou ja, de. ...altijd aanwezige leden. Eh, daarna hadden we dus mensen als Mick Avery noemde... ...die de drums en de percussie deed... ...en die werd, in 19, die werd vervangen door eh, Bob Henrit... Eh, ...die vroeger in de band Argent speelde... ...met Rod Argent natuurlijk, die weer uit de zombies kwam. Dat was in 1984... Uh, original bass player, oftewel de originele basgitarist Pete Quafe, werd uh, in 1969 vervangen door John Dalton. En Dalton werd uh, op zijn beurt weer uh, werd vervangen door Jim Rodford. En dat gebeurde in 1978. Uh, verder hadden we nog de session keyboardspeler, pianist Nicky Hopkins, die ook uh, vijf dingen bij Stones en Beatles deed, uh, die uh, begeleidde de band in de studio. En uh, later de, uh, werd de band uh, een uh, five-piece band, oftewel een vijfleden band. Doordat uh, keyboardspeler John Gosling erbij kwam. En die werd later in 1979 weer vervangen door Ian Gibbons. En die uh, bleef bij de band uh, till, totdat ze uh, ermee stopte in 1996. Ze brachten trouwens natuurlijk ook nog in de jaren tachtig een, een live album uit. Waar, waarvan de versie van Lola onder andere toch wel weer een hele grote hit werd. De Kings dus. En we gaan het laatste nummer van kant 1 dragen voor u. En dat heet Tired of Waiting for You. I'm yeah. yeah. of waiting for you. Ik ben moe. Ik ben het chat om op je te wachten. Ja. Dat moet ik lekker zelf weten. Goed, de band stopte er dus mee in 1996 en dat was eigenlijk het resultaat van uh, de commerciële uh, miskleunen, oftewel het niet succesvol zijn van hun laatste uh, van hun laatste albums en er ontstonden dus creatieve wrijvingen, zoals dat dan heet, tussen de broertjes Davis En ze zijn volgens mij, als ik het goed begrepen heb, nou, ik zag laatst in een interview, zijn het nog niet echt de beste vrienden. Dus uh, ze zijn eigenlijk met een behoorlijke knallende ruzie uit elkaar gegaan. De Kings hebben maar liefst vijf top tien singles uh, gehad in de... Amerikaanse Billboard Hot 100 en 9 van hun albums uh, belanden in de top 40 in, de, in, het, uh, in Engeland. De Kings uh, hebben daar onder andere 17 top 20 singles en 5 top 10 albums. Uh, 4 van hun albums uh, brachten, uh, brachten goud op. Of werden goud, moet ik dat zeggen. Ze brachten niet goud op, maar ze, waren, ze werden goud. En eh, hebben meer dan 50 miljoen platen verkocht. Worldwide, om het zo maar eens even te zeggen. Goed, we gaan naar het goede doel. Dat werden we nog wel. En eh, het goede doel eh, met het laatste nummer van Kant. 1 van deze LP. En dat heet Alleen. het goede doel. En dat nummer dat heette alleen. En dat was het laatste nummer van kant 1. En ook gelijk het laatste nummer van dit uur. Want we gaan, uh, we gaan naar het NOS-journaal van 3 uur. En we zien u straks aan de andere kant terug met nog meer moois van de Kings. En het goede doel. Tot zo.